Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Wouter Walgemoed en dit is het nieuws van NOS op 3. Basisschoolleerlingen worden misschien vaker getest op corona. Het heeft te maken met de Britse extra besmettelijke coronavariant... die is opgedoken op een basisschool in Bergsenhoek. Door de uitbraak daar zijn minstens 40 mensen besmet geraakt. Mogelijk is deze Britse variant ook voor kinderen besmettelijker, zegt minister De Jonge. En dat is natuurlijk anders dan het beeld dat we doorgaans hebben, is dat het zich verspreidt op die basisschool. Ook onder basisschoolleerlingen. Dat is doorgaans natuurlijk een leeftijdsgroep waarin je die verspreiding niet zo ziet. Dus dat is op zichzelf iets om je zorgen over te maken. Of kinderen inderdaad vaker moeten worden getest, gaat het Outbreak Management Team nu uitzoeken. En maandag moet er duidelijkheid over zijn. Het is opnieuw onrustig in Veen. In het Brabantse dorp zijn vier mannen opgepakt die zich niet hielden aan het samenscholingsverbod. Maar Ook ging er weer een auto in vlammen op. In Veen is het al een aantal avonden onrustig geweest met jongeren die sloopauto's in de fik steken en knallen met zwaar vuurwerk. Houd je morgen aan alle regels is de ultieme oproep die premier Rutte doet over oudjaarsavond. Hij herhaalt nog maar een keer dat we vuurwerkslachtoffers en meer besmettingen er nu echt niet bij kunnen hebben. Dat betekent niet meer dan twee mensen ontvangen, mits je thuis de anderhalve meter kunt handhaven. Uiteraard alleen als niemand klachten heeft en geen vuurwerk afsteken. Twee jonge overvallers van een snackbar in Emmen hebben het vak nog niet helemaal onder de knie. De jongens van 12 en 13 met grote messen bij zich schrokken zo van de eigenaar. Dat ze meteen weer wegrenden en de een sloot de ander ook nog op, vertelt snackbarhouder Johan. De ene is, is weggerend, uh, die heeft ondertussen zijn vriendje nog ingehaald. En uh, die heeft de deur eigenlijk voor hem dicht gegooid. Uh, ja, waardoor de andere uh, niet zo snel de deur uitkwam. Sowieso was het al niet zo handig van de jongens om deze snackbar uit te kiezen. Want de eigenaar had er eentje meteen herkend. Een ja, eentje die uh, komt hier ook wel eens in de snackbar en die haalt, uh, haalt hier keurig netjes een patatje bij de jonge overvallers zijn aangehouden door de politie van Emmen. Het weer nog, ook vanavond, nog kans op regen en in het zuiden op wat natte sneeuw. dag: bewolkt, vooral in het zuidoosten, kan er dan regen of natte sneeuw vallen. En het wordt dan ongeveer 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk met drie voertuigen op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De weg is dicht tussen knooppunten Nieuwemeer en Amsterdam sloten. Dat is voor opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Den Haag moet omrijden. Volg de, de Utrecht en Haarlem en rij om over de A10 Zuid. Dan een stukje de A2 en dan over de A9 de Gaasperdammeweg weer richting de A4 richting Den Haag. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Yes. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men. nu. Jouw keuze. ZFM. De krocht De zoektocht. Welkom terug bij het tweede uur van ons interview met Constant Meijers. We gaan meteen door waar we geëindigd zijn. Peter Koelewijn. Daar komen we nu meteen bij, Peter Koelewijn. Want wat is nu het bijzondere van Kom van der Dak af? Vergelijkbaar met de ontwikkeling van de Beatles in Engeland. Peter Koelewijn komt niet uit het centrum van de macht. Nee. Komt niet uit Hilversum. Komt uit Brabant. Peter Koelewijn zingt niet algemeen beschaafd Nederlands. nee.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 Die, die, die begon in 1959 met het eerste Nederlandse teenagerprogramma op de radio. Tijd voor Teenagers. Die, kwam, die ging dan langs platemaatschappij om te zien of ze nog nieuwe uh, liedjes hadden. En die heeft toen bij uh, Bovema Kom van het Dak afgehoord. Dat vond hij zo ontzettend leuk. Hij vroeg, mag ik dat meenemen en draaien? En zo is dat dus uh, zeg maar half officieel meteen een hit geworden. En die is opnieuw opgenomen of Even wat muziek. Hier is Earth and Fire met Weekend uit 1979. Volgens Constant Meijer ook een belangrijk Nederpopnummer. nummer.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 En als die uh, uh, jongens en meisjes dan een ding gedaan hadden, een liedje ja. hadden gezongen en van het podium kwamen, zeiden ze, ja wij zijn van die, uh, die platenmaatschappij, ja. goed wat je deed, wil jij hier even een handtekening zetten? Ja. En dat bleek dus een voorlopig contract te zijn, dat je aan die platenmaatschappij vast en, en, en, en, en de ja. winter zei, wij waren heel slecht toen, ja. <laughs> wij waren heel slecht. <laughs> ja. ja was leuk, ja.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 Ja, ja, ja. Heel simpel, maar, maar precies de spijker ja, ja. op de kop. Ja, ja. Nee, Peter heen, dat was, volgens mij wel, uh, misschien na de Tillman Brothers, uh, de man die dat rock-a-roll gevoel uh, belichaamde. Dat werd wel heel snel gevolgd door veel bandjes uit Den Haag ook, hoor. Ook de Kraaienvelds en de Bintanks en de ja, Q65 en, ja. en in Amsterdam ja. de Outsiders. Ja, ja, ja heel belangrijk, ja. Q65, Ja. Cuby ja. ja, en de Blizzards. Ja, dat is een ietsje later, maar dat is dan meer de blues. Yeah. Laten we maar gauw gaan luisteren naar Peter Koelewijn en zijn rockerts, met het nummer Doe maar net alsof' uit 1960. maar net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 Dat men denkt dat je alles met me deelt, maar niemand kent de waarheid, baby dat je toch maar met me speelt, doe maar net als of iedereen, haal mijn handen vast, want ik was toch zo alleen als jij er niet meer was. Oh now en doe me net als op iedereen. dat je doe maar In Engeland kreeg je al meteen een twee De Beatles liggen eigenlijk in het verlengde van de Amerikaanse musical muziek. En de Stans liggen in het verlengde van de Amerikaanse Rhythm and Blues ja, muziek. Rhythmus, ja. En dat weerspiegelde dat, dat, dat zich ook in Nederland. Ja. En zelfs in Rusland heb ik dat gezien. Ja. ja. Okay. ja, ja. Daar heette die rockers, of de mos heet Stiliagi. Stil, mensen die in stijl belangrijk vonden. Oh, die Stiliagi genoemd. Ja, okay. Trouwens, uh, interessant voor de Nederlandse popgeschiedenis, dus niet voor niks heb ik Venus uh, opgespreken. Ja, inderdaad. Ja. Maar uh, uh, Venus... ...is uh, voor Rusland de eerste grote pophit in hun popgeschiedenis. Uh, oh, pop oh yeah. Ja. Yeah. ja? Ja, ja. Maar niemand kent het als Venus. Oh, nee. Iedereen kent het vanuit de tweede regel. Er zijn honderden opnamen in Rusland van Venus gemaakt... Yeah. ...maar die heten allemaal She's gara". Oh. Want zo verstonden yeah. zij She's Ja. Yeah. She's Wat betekent dat? Weet ik ook gara, niet, volgens mij niks. Gewoon verkeerd uh, geïnterpreteerd. Ja, ja. ja zo hebben ze het verstaan. Ja. Dat, en dat ja, is uh, dat volgens is mij een uh, Moskouse vriend. Ja. Heel is dat de ja, dat eerste, eerste, eerste pophit van Rusland? Oh, Gewoon interessant Een interessant, Nederlands liedje. Nou ja, nou heeft hij het ook weer gepikt, maar goed, dat kan pas veel later naar boven. Is het zo, ja? <laughs> niet gezien bij Matthijs Verneelkeppig? Nee, nee. dat wel, Venus.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 Kolonel, de kolonel Parker is de uitvinder van de rock'n'roll marketing. Marketing, ja, ja. Dat is de man die buttons liet maken. I love Elvis ja, en ja. I hate Elvis. Want <laughs> <laughs> linksom of rechts heen, je kunt aan allebei verdienen. Ja, goed, inderdaad, ja. ja, Fantastisch. Maar je hoort ook maar negatieve verhalen over hem. Ja, nou, nou ik, heb dat, ik heb dat heel diep uh, uitgezocht. Ja, en het valt En uh, nee, nee, ik wil niet zeggen dat het meevalt. Maar mensen die uh, negatief over hem zijn, kijken alleen maar naar één kant. Maar die andere kant, Elvis brengen, Elvis uh, managen, Elvis uh, gaande houden... Ja, maar, maar uh, hoe, Met, uh, Zou dat niet gelukt zijn? Paarloze films, slijmerige nummers... Ja, maar in het ja, begin niet. Maar was hij... Ja, maar dat is de Sunperiode. Ja, want toen was die coronel er ook al half bij was, betrokken, hè? Ja, want uh, oh, Elvis die was, die ging meedoen op de Louisiana Hayside...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 Ja. Heb ik allemaal bedacht, al die rare grappen en golven. Dus ik mag daar best mijn deel van hebben. Ja, ja, en dat is ja, ja. discutabel, want zonder Elvis had hij dat helemaal niet kunnen doen. Nee, nee, He, nee. Dus, uh... Maar je zegt andersom eigenlijk ook niet. Hoe dus... bedoel je? Nou, hij heeft hem wel gepromoot, hij heeft hem ook uh, tot een wereldster gemaakt. Ja, ja, toch wel. ja, ja, ja. Nee, maar kijk, kijk, er is een geniaal ding bij die kolonel, vind ik. De kolonel heeft in de jaren dertig bij, bij een groot Amerikaans circus...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 Dat de circus is coming to town. Ja, Heb je een idee? Met en uh, bijvoorbeeld. Met je rondrijden met uh, binnenkort in dit theater. Ja, maar hoe rijd je rond? rond de met de olifant. Met de olifant. Met de olifant. Ga je vooruit? Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, ja. Die valt op. Waar. Dan weet het. En in ja, al ja. die stadjes is eens in het jaar is er iets. Ja. Namelijk, nou, ja. als die kermis komt, dan sparen mensen ook hun geld voor op. Dat is waar. Net en, en, iemand... en, en de truc van de kermismensen was om die portemonnee leeg te trekken. Ja, zodat ja, je verder ging. Ja. Daar speelde de kolonel een rol in. Okay. Wat heeft de kolonel nou begrepen? Met die rock en roll en met Elvis Presley. Dat je Elvis Presley kon vergelijken met die olifant. Ja. ja? De kolonel heeft namelijk Elvis Presley in één jaar een keer of zes op televisie gezet.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 Oh. En dat die opvatting wordt ondersteund door het feit... dat Elvis na zijn dienst... een Welcome Back Elvis uh, programma krijgt... Ja. op de Amerikaanse televisie. Ja, ja. Naast wie? Frank Sinatra. Frank Sinatra. Oh, dat is niet echt. Nee. Ja. En opeens is de rock'n'roll Elvis Presley... is de gelijke ja, ja. van Frank Sinatra. Opeens heeft ja. hij het uh, netter haar... Ja. net zo zwart geverfd... als Frank Sinatra, Dean Martin... en al die American crooners... Ja. En, en, ja. Elvis, en, en, en, en de Kool, Elvis en Sinatra zingen ja. een medley in die Welcome Back Elvis show. Waarbij uh, uh, uh, Sinatra zingt Love Me Tender op een jazz arrangement overigens. Ja. En Elvis zingt The Witchcraft, zo'n ja. American ja, classic. Okay. Ja, leuk, En ja. het fascinerende ja. is ja. nog, dat heeft 25.000 of 50.000 dollar gekost. Om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Maar ja. wie heeft dat betaald? Frank Sinatra. Frank Sinatra. De kolonel heeft Frank Sinatra zo gek gekregen... zoveel geld te betalen om Elvis als eerste in zijn show te hebben. Nou, toen kon Elvis weer verder. En toen kregen we al die slappe toestanden als Den. Toen ja. hij, oh, nee, maar Toen werd hij... Een Wat het geluk dat uh, is nooit in zijn klauwen nee, inderdaad. Nou, en toen was Elvis naar de Beatles natuurlijk helemaal weggezakt. Ja. Toen heeft uh, de kolonel hem teruggekregen in 1969. Met die uh, uh, show. Oh, oh met, uh, Las, Vegas. Las Vegas. Nee, nee, dat is daarna. Oké, okay. uh, ja, dat, dat is die. Uh, met een leren pak. Nee, dat is ja, met dat leren pakken. En met die, pak, ja. met die jongens, dan doet hij die oorspronkelijke liedjes, in, die rock ja, roll liedjes ja, nog een keer. Ja. Dat is de Memphis-show. Uh, oh, ja, ja. Was eigenlijk volgens de kolonel moest dat een kerstshow worden. Want artiesten die geen succes meer. Mm hebben, -hmm. nemen een kerstplaat op. Maar toen was er een jongen. Producent Steve Binder, zit ook in mijn documentaire ja, ja. over dit uh, verhaal. En die, heeft, uh, die was nog zeg maar, die zei: Nee, ik wil Elvis laten doen wat hij als Rock'n'Roller deed. Zei ja. de kolonel over mijn lijk. En die is met Elvis gaan samenspannen. En heeft Elvis zo gek gekregen om dat ook te willen. Ja. Toen hebben ze midden in het programma die ze die uh, scène bedacht om daarin die rock'n'roll te doen... om daarna de show toch te besluiten met kerstmis. Ja, ja, okay. En weer was dat een enorm succes. En toen heeft ja. in de jaren tachtig... heeft de kolonel het voor elkaar gekregen... om de eerste satelliet rock'n'roll televisie ja. door Elvis te laten doen. Elvis ja. from Las Vegas. Ja. Hoefde Elvis weer niet op te nemen, maar ging hij toch de hele wereld rond. Ja. Die kolonel was op dat gebied geniaal. jongens. Ja. Ja. Even een muzikaal intermezzo...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 The time goes by.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 Ik ben zelf ook te onbekend gebleven. eigenlijk. Ja, je bent... Met Longtoft Shorty in de ja, Spectacles, ja, ja. toch? Wel, twee zeker. Uh... Drie singles. De derde ja. single was onder de titel Weet je wel. Idee van Joost en Draaien, van Willem van Kooten. Weet ja. je wel. Nee. En waar ben je gestopt? Of ben je nog blijven doorsteken? Nou, uh, ik speelde toch tot voor kort met mijn toenmalige vriend, maar die is kortelings overleden. Oh. Dus, dus uh, wij stonden aan de vooravond van een hele grote comeback.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 Die liep bijvoorbeeld bij zijn tweede was voor het eerste gezakt, liet hij toch maar gewoon weg naar ik helemaal geen zin meer in. Nou ja, dat deden wij natuurlijk niet. Wij wilden dat papiertje hebben. Ja, dus ja. Bert Ruiter is dus uh, bassist geworden. Ja, ja. Uh, uh, de gitarist die ook nog bij de Toreros heeft gespeeld. Ook trouwens een vrij uh, onbekende bekende band. Ja. In zo had je ja. de Battle of the Bands op een goede dag. Ja. Een Hotel Jans tussen de Spectacles en de Toreros. Ja. En uh, ja... Ik wilde studeren ja. en, en, en, en nou ja, die singles van ons die waren geen uh, doorbrekende successen. Dus het spoort ook niet aan om ermee door te gaan, nee. Hoewel, hoe leuk ik die muziek ook vond. En wij live toch altijd wel veel succes hadden, want ik, ik was wel een aardige aansteller. <laughs> maar, ja. Uh, dus, dus, dus ja, die gitarist ging rechten studeren, ik ging politieke wetenschappen studeren. Dus je streefde een andere carrière naar ja. en dat hebben heel veel mensen gedaan. Hè. Laten we even gaan luisteren naar de band van Constant Meijers. Hier zijn de Spectacles en I'll Be Satisfied. Zien eigenlijk. Ja. Ik zie dat je het eigenlijk niet zo hoog inboardeert eigenlijk. Nou ja, ik ja. vond de, de plaatopname en, en de liedjes niet altijd uh, even nee, nee. Uh, geslaagd. Ja. Uh, dat is later alsmaar beter geworden. Was, af en toe was wel een leuke compositie. Uh,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 Uh, je ja. krijgt allemaal uh, uh, uh, pro-rock, uh, ja, ja. country rock, ja, ja, ja, begrijp je? Je krijgt allemaal ja, ja. van die ver bijzondere. Eigenlijk worden allerlei andere muziekstijlen langzaam maar zeker opgenomen.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 Dat is fijn, want daardoor is het ook uh, niet meer... Uh, we moeten eerst naar Engeland kijken of eerst naar Amerika. We kunnen gewoon de hele wereld afgrazen. Maar dat neemt niet weg dat het uiteindelijk toch gaat om... Heb je een heel goed liedje bedacht? Ja. Ja. Of een dat hele een fijne liedje. compositie ja. bedacht? Of ja. een heel lekker ritme voor elkaar gekregen? Ja. Of het house is, of rap of hip-hop? Uh, die, die, die voorwaarden die blijven onverkort uh, overeind ja. staan. Ja, nee, dat klopt. En zoals ik gezegd, ik vond dus een band als uh, T.L.O. Dat vond ik dus, uh, een, dus maar ook Jung in de Blizzards goed. Gelling vond ik natuurlijk wel een hele, dat ja, ja. vond ik wel een toptalent. Jan Akkerman was een internationaal ja, toptalent. Ja. Focus heeft ook behoorlijk wat indruk gemaakt. Maar die speelde dan weer in die, in die, ja, hoe noem je dat, jazzrock, uh, ja, meer in de jazzrock categorie. Ja, ja. En, en, uh, en, en, en je hebt ook van die ontwikkelingen binnen popmuziek met...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 Ja, ja, ja, wij hebben de die, die, die dirigent gehad. Toen kreeg je die amateurzanger. Toen kreeg je de amateurband die professioneel werd. Ja. Toen kregen we eind jaren 60 de Motown muziek. De ja. disco. Ja. Daar kon je weer dansen. Ja. Dus toen uh, weer terug de dans in. En, en uh, toen kreeg je eigenlijk ja. weer een verkleining van de groep. Door de ontwikkeling van de synthesizer. en toen kreeg de sampler. Waardoor je de one man band ja. weer terug kreeg. Ja, dat is waar. Ja. En, en, en, maar...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 Heb je toen nooit gedacht. Als je, ook als je die nieuwe top 50 van de Rolling Stones ziet. Ja. Albums. Ja. Zoveel ja, ja. is zijn zoals die wij nauwelijks muziek vinden. Maar... Ja, ja, dat had ik toch ook nooit kunnen vermoeden. Ja. Kijk, die house muziek. Het dat... ah, is wel wat leuk wat je zegt dat wij geen muziek vinden, maar dat is gewoon van onze ja, ouders ja. natuurlijk ook of zo. Dus... Zo herhaalt zich dat weer. Dat ja. mijn, mijn, De generatie van mijn ouders vonden de Beatles en de Stones geen muziek, alleen maar boom, boom, boom. Ja, vals zingen. En vals ja. Ja, dat ja. is ja. ja. oud. Ja. Dat is toch geen muziek daarom dat ik ja. nooit zoiets zal zeggen over welke muziekontwikkeling dan ook? Nee.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 Dat, dat heeft met, met de je tijdgeest het? te maken: veel uh, onzekerheid, uh, financiële ellende en zo, en veel werkeloosheid en zo. En, uh, in ja, Engeland vooral, in vallen, Nederland veel minder hoor. Maar, ja. maar daar is het begonnen, ja. ja. Ja, ja, ja nee, de clashen, helemaal uh, ja. maar op. Maar goed, het is ook weer terug naar uh, de, de, de, de rock en roll. Want het is, in Nederland gebruiken we alleen maar het woord popmuziek, dat is eigenlijk jammer. Ik vind rock en roll veel ja, lekkerder.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 Een ontwikkeling meegemaakt van de, ja. ontdekken, de opkomst, maar ook weer zeg maar voor een deel de teleurgang van die ja. public. Voornamelijk de techniek. Kijk, ik heb nou nog dat even, een heel grote teleurgang, hè? Nou ja, wat betreft de, uh, uh, uh, concepten. Ik bedoel, in de, toen de LP uh, in, de, in de wereld kwam, ja. waren de mensen die konden daar als een kunstenaar een concept op loslaten, een ja. samenhangend ja. programma van liedjes maken. Ja. Ja. Ja. En, en, en, en die samenhang, die werd weer uh, gereflecteerd in het hoesontwerp. Ja. En je had fotografen van je eigen generatie, je had ontwerpers van je eigen generatie. Ja, dat kan ja. het kan nu toch ook Je ziet dat hele websites ontworpen worden voor één nieuw ja. ja. album of zo, hè? Nou, maar ik zie nu in die feite feit, laatst, dat ja. alles uh, is, uh, is teruggegaan. Eh, laat ik zeggen, die samenhang is volgens mij weer uiteengevallen in losse ja. nummers.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 Als je daar op het podium staat, je moet je het met plezier doen en uh... ja? Ja, energie. Ja, ja. Die energie, ja? dat je energie, ja? die mensen hebben. Dat is toch van Bruce Springsteen. Ja, ja, ja maar die ja, hebben, die die ja. hebben ontzettend. Die mensen hebben vaak een enorme intensiteit. Kijk naar ja, David Bowie, je ziet het vaak al aan de ogen. Ja. Ja, ja. Die, zijn, die zijn scherp. Een miljoen kijk in die ogen, kijk naar Bowie, kijk naar die ogen, ja, die, ja, hebben naar die, een, die branden.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 Weet die zanger een connectie te krijgen met het publiek? Ja. En toen hadden we dat gezien en toen reden we terug in de auto. Toen zei hij, uh, hoe vond je dat die zanger met de microfoon omging? How do you think he was working the mic? Ja, okay. Okay. Yeah. Working the mic, daar had ik me ook nog niet zo goed nee. uh, geïnteresseerd. She ja. ja. Daar hebben we. Ja, nee, yeah, maar yeah. kijk, in de popmuziek staat de microfoon altijd te hoog. Kijk nou, Ross Stuur al die mensen zeggen, je moet altijd de net doen alsof je er net niet bij kan. Ja, dat je een beetje dus, kijkt. Ja. Ja, of of, of uh, ermee slingeren of uh, over dwars houden ja, ja, of dingen mee doen. Ja. Working the mic. Ja. Dat is ook een element in het bundelen van energievelden. Uh, ja, ja. En, en, ja, ik kan het aanwijzen. Ik <laughs> kan het niet verknijden. Nee, uh, ja, ja. ja. Maar goed, uh, als je jong bent, begin uh, eerst oh, maar ergens. Ja. Uh,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 Over de uh, hals hoefde te gaan om de verschillende ja, ja, akkoorden te ja, kunnen ja, ja. doen. Hè? Dan ga je ja. gewoon over die ja. stipjes heen. Ja. En toen kreeg, kwam later kwam dan zijn eerste plaat uit en daar stond de Brian Eno Snake Guitar. Ik denk, dat ja, dit is typisch Brian Eno, ongelooflijk een handige jongen. Welke taal noemde maar handig? Ja. Weet je, dat noemde hij dan, uh, hij kon eigenlijk geen ja, gitaar spelen, maar hij speelde ja, snake guitar. Ik denk, je, wat zou dat nou zijn? Dan ben je meteen ja. alweer snake guitar. God, Brian Eno speelt snake guitar. Ja.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 Maar, uh, ja, het, maar goed, als je mentaal sterk bent, kun je ook drugs hanteren. Ja. begrijp je. Maar, ja, dus, ja, sommige mensen kunnen dat dus niet. Nou, Constant, hartstikke bedankt. Nou, graag gedaan, mannen. Voor al je goede verhalen en ervaringen <laughs> ja. in deze wereld. Ja. En dan is Tim Harning met het nummer Reason to Believe uit 1966 natuurlijk een hele mooie afsluiting van dit interview met Constant Meijers.